1 uur. Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. Zwaar politiewerk wordt beter beloond. Dat is een van de afspraken in de nieuwe politie-CAO. Wordt gewerkt aan een masterplan van de eurozone, zegt de president van de Europese Raad van Rompuy. En Schiphol kleurt oranje. De spelers vertrekken straks naar Polen. Vanmiddag is het bewolkt en regenachtig. 13 graden wordt het maximaal. De wind is matig, komt uit noordelijke richting. Vanavond trekt de neerslag via het oosten weg. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In de middag kan dan in het oosten van het land een bui ontstaan, maar verder blijft het droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. De president van de Europese Raad van Rompuy bevestigt dat er aan een masterplan van de eurozone wordt gewerkt. Op een persconferentie in Sint-Petersburg zei hij dat het plan op de eurotop in juni wordt gepresenteerd. Volgens Van Rompuy bevat het plan bouwstenen voor een versteviging van de Economische en Monetaire Unie. Dit weekend lekten de plannen al uit. De Duitse krant Welt am Zondag schreef dat ook EU-commissievoorzitter Barroso en de president van de Europese Centrale Bank Draghi bij het maken van de plannen betrokken zijn. Volgens de krant voorzien de plannen onder meer in harmonisatie van het begrotings-, belasting- en buitenlandbeleid van de EU-lidstaten. Zwaar en specialistisch politiewerk wordt beter beloond. Dat is een van de belangrijkste resultaten van de onderhandelingen... voor een nieuwe politie-CAO tussen de bonden en minister Opstelten van Veiligheid. De bonden en de minister waren er vrijdag al uit... maar in het weekend is de hele tekst uitgewerkt. Gerrit van den Kamp is voorzitter van de politiebond ACP. Meer geld voor specialisten en agenten... die houden ook het recht op eerder stoppen met werken... terwijl iedereen langer moet doorwerken. Dat klinkt raar, van de Kamp, over hoe dat zit.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 Het onderhandelingsresultaat. Bij de onderhandelingen over uh, dat nieuwe bestuur deed eerst ook nog GroenLinks mee. Maar die gesprekken zijn op niks uitgelopen. Dit is het nos journaal Het Dorald Meegens. Portugal trekt miljarden uit om de banken in het land overeind te houden. Bij elkaar krijgen de banken in Portugal 6,6 miljard euro. Omdat ze nu te weinig kapitaal in huis hebben. Het grootste deel, 3,5 miljard, gaat naar de grootste private bank in Portugal, de Banco Comercial.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 Ook worden berichten verwijderd die te maken hebben met de herdenking. En krijgen dissidenten, voormalige gevangenen en activisten... deze dagen extra beperkingen opgelegd. Ze mogen niet met journalisten praten, zeggen mensenrechtenorganisaties. Vandaag is het 23 jaar geleden dat het protest tegen de toenmalige regering... bloedig werd neergeslagen op het plein van de Hemelse Vrede. Militairen openden in 1989 het vuur op de demonstranten... en daarbij vielen veel doden. Hoeveel is nooit bekendgemaakt. De molens van Kinderdijk zitten in de financiële problemen. De beheerder, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, heeft een tekort van 9 ton. Het tekort is onder meer ontstaan door hoge kosten bij de restauratie van 15 van de 19 molens. Om een faillissement nu te voorkomen, gaan de toegangsprijzen voor de molens omhoog... en wordt er een geldschieter gezocht. Daarnaast staat de gemeente Nieuw Lekkerland, waar Kinderdijk toe behoort, garant voor 1 miljoen euro. De molens van Kinderdijk staan sinds 1997 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Een rechtbank in Denemarken heeft vier mannen schuldig bevonden aan het voorbereiden van een terreuraanslag. De vier wilden in december 2010 een aanslag plegen op de krant Jyllands Posten. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton legt uit wat er ook alweer gebeurde in 2010.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 Zoveel mogelijk mensen bestormen en daar zoveel mogelijk mensen neerschieten. Hmm. Een, een, een sportgala was ook, zat ook in de planning hè, dat georganiseerd was door de krant.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 belangrijkste uh, bewijsmateriaal. Dat is uh, bekeken en uh, beluisterd. En dat heeft lang geduurd. Correspondent Rolien Kreton. Sport. Het is de dag dat het Nederlands helftal vertrekt naar Krakau in Polen... om zich voor te bereiden op de eerste wedstrijd van het EK zaterdag tegen Denemarken. Zojuist hebben de spelers zich verzameld in Amsterdam, zo ook Wesley Sneijder... en vertrekt met een goed gevoel. De ja, afgelopen wedstrijd was het natuurlijk ook uh, lekker om die in de benen te hebben. Met een 6 0 overwinning ondanks dat je niet tegen de beste ploeg speelde... Maar het geeft wel weer, weer een hoop vertrouwen, natuurlijk. En ik heb er wel een wijs van zin. Als jij nou vergelijkt de aanloop naar het WK en de aanloop naar dit EK, het gevoel wat je proeft binnen de groep, kun je dat vergelijken? Ja, ik denk het wel. We zijn, uh, exact nog hetzelfde elftal. Een paar wijzigingen. Maar, uh, ja. we, we, we moeten het als collectief gaan doen. Net zoals we dat, dat uh, twee jaar geleden hebben gedaan. Uh, we hebben gewoon een, heel, uh, een hele goede ploeg. En, uh, en ook een hele goede groep. En dat is, uh, dat is belangrijk als je zo'n EK ingaat. Je gaat toch een paar weken mee met elkaar. En ja, er moeten ge er moet er geen wrijvingen uh, ontstaan. En dat, uh, hoe het er nu voor staat en ook hoe het de afgelopen jaren voor gestaan... Is, uh, is dat perfect in orde. Wesley Sneijder was dat tegenover verslaggever Angelo Terwiel. Later vanmiddag dan vliegen ze dus naar Kraankau. De uitvalsbasis van Oranje voor dit EK. Prachtige stad. Andere prachtige stad, Parijs, tennis daar, Roland Garros. Mark Brasser al meer duidelijk over de partij van Aranska Rus. Nee, dat nog niet. De eerste partij op het centercourt is inmiddels wel afgelopen. Daar speelden de Spanjaarden David Ferrer en Marcel Granoijers tegen elkaar. David Ferrer gewonnen. Heel makkelijk, opnieuw heel makkelijk moet je zeggen. 6-3, 6-2 en 6-0. Ik heb even zitten rekenen. Ja, de Spanjaard Ferrer die heeft in zijn eerste vier partijen pas 25 games tegengekregen. Dat is iets meer dan zes per partij. Dus een gemiddelde van iets meer dan twee per set. En dat zijn toch wel de indrukwekkende cijfers voor David Ferrer. Die geldt toch als een outsider hier in Parijs. Op de baan... Waar Aranska Rus vanavond, ja, daar gaan we tenminste vanuit dat het vanavond wordt, moet gaan spelen. Daar spelen Almagro en Sarevic tegen elkaar. Almagro, een andere Spanjaard. Die heeft de eerste twee sets gewonnen tegen Sarevic. Maar goed, dan zijn we nog lang niet toe aan de vijfde partij van, van Aranska Rus. Dus eh, het is voorlopig nog wel redelijk droog. Af en toe wat parapluën, het misert een beetje. Maar er kan gelukkig gespeeld worden. Dus eh, het weer heeft voor ons nog geen invloed op de programmering. Hopen dat de partijen een beetje snel gaan... en dat Rus vandaag nog op de baan verschijnt. Hoe laat staat ze op het programma? Ja, de vijfde partij. Of toen nou ja, ze, ze was de vierde partij, maar goed, gisteren is niet alles afgespeeld. Dus er is nog een partij tussen geschoven die afgemaakt moet worden. Een mannenpartij tussen Tsonga en Wavrinka. Uh, uh, of Del Potro Belli is het volgens mij. 2-1 ja, in ja. sets. Dus ja, daar kunnen nog twee sets uh, gespeeld gaan worden. Dus ja, vijfde partij. De, de, de verwachting is toch wel dat misschien gedurende de dag besloten wordt om Randskurus naar een andere baan te zetten. Mark Brasser vanuit Parijs, dankjewel. We gaan naar Jolanda van der Velde. Bij de ANWB's heeft verkeersinformatie: Nog drie files door. Het eentje op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden staat 3 kilometer. Een aanreding op de A16 Rotterdam richting Antwerpen. Bij knopend Galder staat 5 kilometer. De rechte reishok is dicht. Daardoor is het ook vastgelopen op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor knopend Sint-Annebos 2 kilometer. Dankjewel. Nog een keer de hoofdpunten. Er wordt gewerkt aan een masterplan voor de eurozone. Dat zegt de president van de Europese Raad nu ook, Van Rompuy. Zwaar werk bij de politie wordt beter beloond. Dat is afgesproken in de nieuwe CAO voor de politie. En Schiphol kleurt oranje. De spelers vertrekken vanmiddag naar Polen. Het is twaalf over één. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio in het vervolg van lunch. Roos is 2 en dat viert ze.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Er is een tekort aan techneuten in Nederland... en dus halen bedrijven ze uit het buitenland. Tamara de Blok van het bedrijf Eastman Bemiddeld. Een werklunch zometeen met hem. Het is de week van Alpdu 6, fietsen voor de kankerbestrijding. Collega Bert Kranenburg van Radio 2 komt de hele week met zijn programma Vanuit Frankrijk... en wij zoeken zometeen contact met De Berg. En na half twee is er Stand.nl. Er is te veel kritiek op het Nederlands elftal... Kort en krachtig die stelling. De jongens vertrekken vandaag richting het Oosten. Om daar te gaan deelnemen aan het EK voetbal. Dat begint voor Nederland komende zaterdag. Maar ja, de kritiek is er toch de afgelopen dagen. Ook met name van oude internationals. Bent u het eens met die kritiek of oneens? Sm's dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800 1101. U kunt ook stemmen op de website www.stand.nl. En twitteren met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. ProRail NS, het UWV PostNL, zijn voorbeelden van voormalige staatsbedrijven die nog veelvuldig in het nieuws komen. En meestal niet omdat het daar allemaal zo goed gaat. En dat terwijl de privatisering in de jaren 80 werd gezien als dé oplossing voor alle problemen. De Eerste Kamer begint vandaag met een parlementair onderzoek naar de privatisering van staatsbedrijven. En ik praat erover met Sylvester Eijvinger, hoogleraar Financiële Economie. Onder meer verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Dag meneer Eijvinger. Goeiem. Um, sinds het begin eigenlijk van de jaren negentig is er veel geprivatiseerd. Wat was nou de, de, de belangrijkste idee daarachter? Het idee was dat door marktwerking de efficiëntie van uh, de verlening van diensten en producten beter zou worden, zowel in kwantiteit, maar ook in kwaliteit. Dus dat, was, dat waren de decennia van het marktdenken. En men dacht dat de markt een panacee was voor uh, zeg maar meer efficiëntie... ook in dienstverlening van overheidsbedrijven en semi-overheidsbedrijven. En waarom pakte die plannen niet goed uit? Dat heeft te maken met het feit dat natuurlijk niet elk bedrijf uh, zeg maar in een markt opereert. Uh, laat ik eens een voorbeeld noemen. Uh, het veel bekritiseerde NS en ProRail die zijn zeg maar opgesplitst in de gedachte dat uh, zeg maar ProRail de infrastructuurbeheerder... Uh, het mogelijk zou maken dat meerdere dienstverleners naast de NS uh, ook op het hoofdnet ja. zouden kunnen aanbieden. Die zijn natuurlijk ook wel gekomen, maar dat zijn eigenlijk allemaal kleine, kleine dingetjes geweest. Hè? Dat is niet echt, echt concurrentie voor de NS. Precies, dat is nooit op het hoofdnet. Dat u weet dat uh, in het hoge noorden heb je wat en in, in het lage zuiden heb je een paar, uh, paar uh, zeg maar. Uh, apart aanbieders, maar het idee was natuurlijk, het Nederlandse spoorwegnet is zo intensief gebruikt, net zoals bijvoorbeeld het Belgische, dat uh, men eigenlijk niet dat goed kon coördineren, ook niet met zeg maar de cargo vervoerders. Dus met andere woorden, de dienstverlening is uh, in die zin uh, enorm afgenomen. Uh, de kosten zijn daarentegen enorm gestegen, zowel de kosten, de private kosten voor je treinbiljet, maar ook de kosten die de overheid uh, moet subleren. En dan zie je gewoon omdat uiteindelijk, uh, als je geen uh, betwistbare markt hebt, zoals dat heet in het economie jargon, dan heeft het weinig zin oh. om op een zeker moment daar marktwerking toe te laten. Omdat die marktwerking eigenlijk alleen maar tot ja, uh, monopoliewinsten leidt. Waardoor, waardoor, waardoor een, van de, een van de eerste doelstellingen, dat wij als burgers daar ons voordeel uit zouden kunnen halen. Doordat het bijvoorbeeld goedkoper wordt, dat dat al uh, misgaat dan? Ja, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening uh, leidt daaronder. Want uh, een voorbeeld. Bij ProRail is het uh, de infrastructuurbeheerder wordt natuurlijk door alle cargovervoerders enorm uh, hard onderhandeld over niet alleen de prijzen, maar ook over de tijden. En ja, uh, uiteindelijk uh, kan de NS dat ook wel doen, maar de NS uh, die is natuurlijk toch een andere voorziener. En uh, je merkt dus bijvoorbeeld, uh, nou, laat ik een voorbeeld geven, het feit dat goederentreinen altijd voorrang hebben boven stoptreinen is natuurlijk op zich heel raar. Dus uh, dat heeft ook te maken met het feit dat uh, ongelijksoortige aanbieders zijn op dat ene net. Ja. En uh, daarmee wordt de dienstverlening van uh, bijvoorbeeld in dit geval het treinvervoer uh, niet alleen in kwantiteit, maar ook in kwaliteit aangepakt. Ja. Meneer Eiffinger, we hebben het hier nu in een paar minuten op een rij gezet in feite. Verwacht u nou nog verrassende conclusies uit dat onderzoek? Want eigenlijk hebben we het hier wel besproken toch, wat er aan de hand is? Uh, nee, nee, ik vind het onderzoek heel nuttig. Ik vind het heel nuttig omdat uh, niet elke sector is hetzelfde. Laten we een voorbeeld nemen. Uh, u, u noemde het voorbeeld van PostNL en, Hel en uh, KPN, TNT. Dat zijn natuurlijk toch allemaal uh, bedrijven die uh, zeg maar op zich in de markt kunnen opereren. Uh, alleen, dan moet je het goed organiseren. Dan moet je voldoende aanbieders hebben. Dan moet je ook uh, dezelfde voorwaarden voor die aanbieders hebben. Het moet, moet niet zo zijn dat bijvoorbeeld PostNL bepaalde verplichtingen heeft... terwijl andere aanbieders uh, dat niet hebben. Nee. Dus met andere woorden, het is een kwestie van heel goed organiseren. En daar is vaak niet goed over nagedacht. En dat merk je ook in de besluitvorming onder verschillende ministers in die periode... dat men eigenlijk niet goede economische analyse... Van de concurrentieverhoudingen en van de specifieke karakteristieken van zo'n ja. sector heeft gemaakt. Ja. Dus dat onderzoek van de Eerste Kamer is wel degelijk nuttig. Dank dat u even in de telefoon kwam. Sylvester Eijveringen, uh, econoom is hij, hoogleraar financiële economie. De Nederlandse industrie staat te springen om goede technici... maar uh, die zijn er niet en uh, daarom zoeken bedrijven ze nu steeds vaker over de grens. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Tamer de Blok is hier bij mij. Hij zoekt met zijn bedrijf Eastman techneuten in Slowakije en Hongarije... en dat doet hij eigenlijk om dat gat in de arbeidsmarkt te vullen. Hartelijk welkom. Uh, Verbaasd eigenlijk over dat onderzoek? Nee. nee. Jullie, jullie wisten het eigenlijk wij al? Wij wisten het eigenlijk al. Ja. Al zo'n uh, aantal jaar geleden zijn wij uh, gestart uh, met onze uh, organisatie Eastman... We bemiddelen met name in Hongaars personeel en daarnaast wat Slovaaks personeel. Dat vaak de, de taal uh, hetzelfde is. Dus dat is voor ons makkelijk. Ja. We hebben de contacten daar. De, maar hoe is dat gat ooit ontstaan dan hier? Ik denk al heel lang uh, geleden dat uh, met name wat er aan kleeft aan de techniek waar wij voor bemiddelen is met name middenkader. Dus dat zijn de, de lassers, de ijzerwerkers, de bankwerkers. Daar, ja, dat is geen sexy beroep meer denk ik. Uh, er stromen te weinig mensen vanuit de opleiding uh, uit om dit op te gaan ja. pakken. En in landen als Slowakije en Hongarije doen ze dat nog wel? Ja, ze, daar, komt, daar is nog echt een vakschool... zoals hier uh, het vroeger de LTS eigenlijk was. Dus dat, dat zijn ook daar, gewoon goede, goed opgeleide jongens? Dat zijn hele goede opgeleide jongens. En ja, meisjes en misschien zelfs wel? Wat mindere mate. Net zoals hier is dat altijd het probleem ja. daar net zo zijn. Meisjes die, die, die doen dat minder. Maar de mensen hebben daar nog echt een, een goede technische opleiding genoten. En daar wordt ook nog vanuit oudsher eigenlijk, veel dingen worden daar nog zelf gemaakt. Wij zitten hier toch nog uh, in een wat meer weggooimaatschappij. Mensen kopen hier snel wat nieuws. Daar repareren ze de auto wat meer. Dus dan dus... is er een lassen nodig inderdaad om de eentjes ja, aan elkaar te lassen. Precies. Ja. Dus daar komt het ook al vandaan. Dat de mensen eigenlijk wat meer ja, technisch onderleg zijn, denk ik. Wat breder. Uh... En de animo daar vandaan om hier te gaan werken is, is groot? Is vrij groot. Met name natuurlijk, uh, ik denk dat het tweeledig is. Uh, salaris speelt natuurlijk altijd een rol. Hier verdienen ze natuurlijk uiteraard meer dan dat ze hun eigen land uh, verdienen. Maar het is ook een stukje kennisuitwisseling. Mensen willen bijvoorbeeld een aantal jaar gewoon ervaring opdoen. en willen zich verbreden. en komen eigenlijk naar Nederland om. Uh, ja, He, om meer allrounder te worden. Dus ja. dat wat buitenlandse ervaring om te doen. En hoe gaan jullie nou te werken? Ik bedoel, stel, ik heb een bedrijf, ik moet een paar technici hebben... dan kom ik bij jou en dan zeg ik van... Uh, nou, uh, kom maar op. En, hoe, en dan, dan ga je daarheen om, om mensen te scouten ofzo? of zo? Hoe werkt dat? Ja, nou ongeveer. Het begint natuurlijk met de bedrijven die hebben een vraag. Wij inventariseren dat, gaan langs bij de bedrijven. En uh, het is heel complex. Dus dat is niet zo makkelijk uh, gezegd uh, in een aantal zinnen. Dus wij uh, moeten heel nou ja, precies weten wat, wat het bedrijf zoekt. Dat uh, stellen we goed op. Dan gaan we in het uh, thuisland uh, op zoek. Dat doen we door een, uh, sinds kort zelfs een eigen uh, kantoor... die we daar geopend hebben in Budapest. En we werven daar dus ook zelf. Zonder tussenkomst van andere agentschappen. We doen het hele wervingtraject eigenlijk van A tot en met Z zelf. En uh, kunnen daardoor ook de kwaliteit goed, uh, goed waarborgen. En ja... Wij werven dus uiteindelijk de, de kandidaat daar en ja. vertellen hem alles hoe het werkt. En uh, komt uiteindelijk hier naartoe met het vliegtuig. Ja, en dan, en, uh, dan moet hij verder aan de slot overgelaten? Of? Nee, nee, nee, nee. Dat begint natuurlijk met goede huisvesting. Dus zorgen dat het goed onderkomen is, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat dus mensen niet ook niet naar... de verhalen die we uit de land- en tuinbouw wel kennen... dat die ja. mensen met, met tientallen in een kamertje zitten. Dat, ja, dat ja, je, hoort, je hoort de meest verschrikkelijke verhalen. En dat is natuurlijk uiteindelijk aan de, aan de uitzendbureaus... ook in Nederland om dat ja, te weerleggen. Uh, het is natuurlijk heel belangrijk dat mensen goede huisvesting hebben. Net zoals elke Nederlander in een goed huis wil wonen... wil een Hongaar dat net zo. Ja. En uh, wij moeten dat waarborgen. Wij zorgen ervoor dat ze altijd bijvoorbeeld internet hebben in elk huis... om met hun thuisland ook altijd contact te kunnen onderhouden. Wat, wat je uit die land- en tuinbouw ook vaak hoort... is dat uh, die mensen uh, daar ook zeggen... De bedrijven zelf zeggen, we hebben liever die oostblokkers, voormalig oostblokkers. Want ja. die hebben een veel beter arbeidsethos dan de ja. Nederlanders. Is dat, is dat op dit gebied ook zo? Ja, zeker. Het arbeidsmoraal is gewoon erg uh, hoog te noemen. Er zijn zelfs bedrijven waar mensen van ons uh, eigenlijk de sleutel gewoon hebben en het openen en sluiten. Om, gewoon omdat ze ook meer uren willen werken. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat ze hier natuurlijk een deel van Nederland zijn om in zo'n kort mogelijk tijd natuurlijk geld te verdienen. Dus dat zal ze zeker meespelen. Maar verder zijn ze gewoon enorm flexibel. En uh, ja, er is eigenlijk niks te veel gevraagd. Ze worden natuurlijk niet hier gepusht om dit te doen. Ze doen het uit eigen vrije wil. En je merkt dat de Nederlandse collega's toch wat sneller gewoon uh, op tijd thuis nou, willen zijn. Nou wil de PvdA jouw uh, business een beetje in de wiel rijden. Want uh, die wil de opleidingen, de technische opleidingen, ja. gratis maken. Dus ja. dat zou dan misschien betekenen dat er weer meer Nederlandse ja. technici komen. Ik uh, zou het aanmoedigen om dat sowieso te doen. Want het is natuurlijk sowieso in Nederland al heel duur om te doen. Het is alleen de vraag of we daarmee alles oplossen. Want het heeft natuurlijk ook mee te maken dat, wat ik al eerder aangaf... het beroep is niet sexy meer. De mensen stromen niet uh, uit eigenlijk in deze beroepen. En dat heeft denk ik niet zoveel te maken dat de opleiding uh, te duur is. Het heeft gewoon te maken, te maken dat ze mensen het ja. werk niet meer willen of niet, ja. niet, niet, niet meer willen doen. Ja, toch ongelooflijk, want er zitten nu toch heel veel mensen ook thuis. Ook, ook ja. jongeren natuurlijk, die, ja, ja dit is natuurlijk, als je vakman kan zijn op een bepaald vlak, lijkt me toch een mooie, mooie baan. Maar Zeker, en er is ook genoeg, genoeg in te verdienen. Er is heel veel vraag naar, dus ik denk ook dat als je de komende jaren dat studeert, dat je altijd wel een baan hebt. Zowel middenkader als hoge kader. Ik denk dat daar in de komende jaren geen problemen zullen zijn. De bedrijven staan echt te schreeuwen om dit soort mensen. Ja. Maar er zal ook altijd een vraag blijven aan de mensen uit het buitenland. Omdat ja, het, is, het, het is een heel flexibele markt ook. Hè. Er wordt heel veel uh, ad hoc gereageerd. Dus er moet ook snel iemand beschikbaar zijn. Dus dat is niet altijd op te lossen met de vaste structurele personen. Jullie blijven druk bezig. Zelfs een filiaal geopend daar aan die kant. Uh, leuk ja. dat je het hier kwam vertellen. Tamer de Blok van Gaan. het bedrijf Eastman. Ja. Dit is Radio 1. Het wel en we van de Alp 6 in Lunch. Ja, de hele week doen we in lunch verslag van die actie Alp du Zes. Ruim 8000 wielrenners gaan daar de komende week geld bij elkaar fietsen voor KWF-kankerbestrijding. Onze verslaggever Anne van der Veen is ook in Frankrijk. Anne, sta jij boven op die berg eigenlijk nu? Ja, ik sta zeker boven op de berg op 1860 meter. Helaas niet buiten, maar binnen. Maar ik sta daar wel om een uh, reden, want hier is eigenlijk het, het centrale punt van die actie in Palais du Spoor. En het is druk. Ik ben hier al vaker geweest... En als je het uh, vergelijkt met de uh, andere keren, dan uh, zijn er veel mensen. Maar uiteindelijk komen hier 25.000 Nederlanders op die berg. Eén van hen is Bert Kranenbar. Um, hij is hier ook al vaker geweest, want hij is uh, Radio 2-collega. En uh, je gaat hier vier keer, uh, nee, vijf keer zelfs uh, vandaan uitzenden. Ja, we gaan vijf uitzendingen maken op Radio 2. Donderdag zelfs en in de ochtend en in de avond. Dat hebben we nog nooit eerder gedaan. Dat we er donderdagochtend ook live uh, helemaal bij zijn met de uitzending als uh, de start is. In het donker, hè, om half vijf beneden in Blazon. En daar gaan uh, die, uh, die ruim 8000 deelnemers dan van start voor uh, dit uh, evenement. Dat voor de zevende keer gehouden wordt. En waar we met ons programma nu voor, uh, voor de vijfde keer echt live bij zijn. En uh, voor de zesde keer al aandacht aan besteden. Heel klein begonnen. En nu echt mega, mega, mega geworden. Neem ons eens mee dan naar die eerste keer. Wat is klein? Nou, die eerste keer is uh, onderaan de berg is een camping. La Piscine heet die. Daar stonden toen allemaal tenten. Daar waren allemaal mensen verzameld met fietsen. En die gingen vanaf die camping gingen ze zes keer die berg op fietsen. Daar was de start. Er stond een grote tent. Daar werd s'avonds gegeten door een paar honderd mensen. Daar was het heel druk. Dat was heel vol. Ja, Daarna kwamen we terug. Toen was het nog steeds op die camping. Die was alleen te klein geworden. Dus er waren wat weilanden bijgetrokken. En de omliggende campings deden mee. Er stond weer zo'n tent om te eten, maar die was twee keer zo groot geworden. Want anders konden ze de mensen allemaal niet kwijt. Nou ja, eh, uiteindelijk zitten we nu in dit Palais des Sports dat enorm groot is. Waar, eh, het is een beetje ahoy in het klein, zal ik maar zeggen. Eh? Ahoy Rotterdam, zo'n soort sportpaleis, maar dan in het klein. Waar vorig jaar iedereen nog binnen kon eten. Maar daar staan nu ook alweer, heb je gezien, gigantische tenten voor. Omdat er toch ook weer in tenten gegeten moet worden, want het is heel erg druk. Maar hoe komt dat? Waarom is het zo groot geworden? Um, ik denk dat dat uh, heel erg te maken heeft met, uh, met de combinatie die enorm klopt. Dat het, uh, dat het gaat om, om, om uh, met z'n allen toch iets doen om te proberen... Uh, uh die ziekte eronder te krijgen, voor zover dat kan, voor zover dat mogelijk is. Maar ja helemaal niks doen, dan krijg je ook geen geld bij elkaar... waarmee onderzoek gedaan kan worden. Dus als we dan toch wel moeten doen, laten we dan zoiets proberen te doen... was, was de gedachte die ik heel sympathiek vind. En juist het, het, het, het, het ombuigen naar die uitdaging voor jezelf, die berg opgaan... om een beetje te voelen wat al die mensen die kanker hebben ook moeten doorstaan. Die moeten ook een enorme berg beklimmen... En hopelijk komen ze op de top en kunnen ze daarna weer afdalen in hun leven. Nou, om dat een heel klein beetje te doen is, is, is die berg een prachtige metafoor daarvoor. Ja, en dan is het ook nog eens in Frankrijk. Je bent hier met een groep mensen. Je reist hier echt naartoe. Je verplaatst je even naar een andere wereld. En dat zorgt ervoor dat het heel prettig is om hier te zijn met z'n allen. Maar jij bent hier voor de vijfde keer. Is het niet moeilijk om altijd geïnteresseerd te blijven dat je niet zegt... ja, ja, ja, weer zo'n zielig verhaal? Nee, want het zijn lang niet allemaal zielige verhalen, gelukkig. En de, verhalen die de, de zielige verhalen die er wel zijn, die wil je ook wel horen. De drempel ligt ook heel laag om daarover te praten hier. Je praat heel snel met elkaar over waarom doe je eigenlijk mee? Voor wie ga jij fietsen? Uh, of voor wie ben jij hier vrijwilligerswerk aan het doen? Interesse in elkaar, uh, menselijke warmte, samen op de wereld. Mooier kan ik het eigenlijk niet omschrijven. Dat is natuurlijk waar de NCV voor staat. En wat bij Alpe heel erg uh, uh, gebeurt elke keer. Nu is het in Nederland groot, maar nu komt zelfs de directeur van de Tour de France langs. Is dat bijzonder? Ja, het mooie is dat hij het startschot gaat geven donderdagochtend om half vijf. Eigenlijk omdat de burgemeesters van de drie plaatsen waar de route doorheen gaat tegen hem gezegd hebben... Uh, Monsieur Christian Prudhomme, misschien is het goed als u een keer komt kijken als die Nederlanders hier dat op de zes houden. Want die Tour de France voor jullie is fantastisch. Maar dat loopt ook behoorlijk uit de hand met al die mensen die er zijn. Kom nou eens kijken hoe die Nederlanders dat toch met zoveel mensen goed weten te organiseren en in de hand weten te houden. Nou, ik denk dat je als Nederlandse organisatie, vrijwilligersorganisatie geen groter compliment kunt krijgen natuurlijk. Want hier lukt het wel dus. 25.000 mensen donderdag op de berg. Dat duurt nog even. Er moet geld worden bij elkaar worden gefietst. 30 miljoen uiteindelijk. Ze zitten nu op 20 miljoen, dus er kan nog wel wat bij. Goed zo, nou dat gaat dan de komende week allemaal gebeuren. En u wordt ook via Radio 1 op de hoogte gehouden door Anne van der Vemen. Die blijft daar dus de hele week op de Alp Zometeen is er Stand.nl. dan gaat het over het Nederlands elftal. Er is te veel kritiek op het Nederlands elftal. Dat is de stelling. En we zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Eerst het laatste nieuws hier is Ewout de Jong. Radio 1, het NOS Journaal. President Van Rompuy van de Europese Raad bevestigt dat er wordt gewerkt aan een masterplan voor de euro. Het plan wordt op de eurotop in eind juni gepresenteerd en bevat volgens Van Rompuy bouwstenen voor versterking van de economische en monetaire unie. Volgens een Duitse krant voorzien de plannen onder meer in harmonisatie van het begrotings, belasting en buitenlandbeleid van de EU-lidstaten. Politieagenten die zwaar en specialistisch politiewerk doen... gaan in de toekomst meer verdienen. Dat staat in de nieuwe politie-CAO die vrijdag is afgesloten. In die CAO staat ook dat er bij de politie tot en met 2014... geen structurele loonsverhoging komt.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 En in Limburg hebben CDA, VVD en PVDA een nieuw provinciebestuur gevormd. De partijen presenteren om twee uur, over een half uurtje dus, een, hun onderhandelingsresultaat. De nieuwe coalitie was nodig na de val van het vorige college van gedeputeerde staten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, twee files, eentje op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. En op de A16 Rotterdam richting Antwerpen door een aanrijding tussen de knopen de Prinsenveel en Galder 5 kilometer. De reishok is daar dicht. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl. Jurgen van den Berg. Het komt nu echt steeds dichterbij. Vanavond beginnen de EK-programma's op televisie. En komende zaterdag moet het Nederlands elftal aantreden in Garkov... in de eerste wedstrijd tegen Denemarken. Voorbereiding voor dit toernooi verliep. Moeizaam zou je kunnen zeggen. In ieder geval moeizamer dan die voor het WK in Zuid-Afrika. Er was veel kritiek van commentatoren op de afvallers en de speelwijze. En soms leek het wel of er helemaal niks goed was aan ons nationale elftal. Ik ga erover praten met Arno Vermeulen, chef, commentatoren... en verantwoordelijk voor het voetbal bij NOS Studio Sport. Arno, welkom. We uh, beginnen altijd met uh, drie keuzes. Daar mag je alleen maar o. ja of nee op zeggen. En dan zometeen aan de hand van de stelling gaan we uitgebreid doorpraten. Hier zijn die keuzes. Nederland wordt Europees kampioen. Ja. Zo. <laughs> Nederland heeft te veel goede spelers. Nee. En Bert van Marwijk kan prima tegen kritiek. Ja. Ja, je moet nog een paar weken met hem door, wou je zeggen. Het dat was een klein jaartje. Ja. Nou, uh, zo meteen uitgebreid ruimte om, uh, om hier ook nog even op in te gaan. Uh, we vragen aan, aan u als luisteraar natuurlijk ook om te reageren op die stelling. Er is veel, te veel kritiek op het Nederlands elftal. Bent u daarmee eens of oneens met die stelling? Sms staat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. De website is een mogelijkheid, www.stand.nl. En als u eens of oneens twittert, doe het dan met hekje standpunt. Er is te veel kritiek op het Nederlands elftal. is de stelling Arno van Meulen. Ja of nee, eens of oneens? Uh, nee, ik ben het oneens. Er is wel veel kritiek, maar niet uh, te veel kritiek. En bovendien, het mag ook wel een keer toch. Uh, twee jaar lang was het allemaal uh, Hosanna, ook onder Van Marwijk. En nu was er een moment waarbij ook nog even de wedstrijden werden meegenomen... van, uh, van alweer een half jaar geleden, die serie die, uh, die niet goed was. En we startten ook niet goed in deze voorbereiding, dat er kritiek kwam. Nou, volgens mij uh, is dat... Behoorlijk uh, netjes gegaan ook nog. Hè. Qua is dat vooral met het buitenland vergelijkt. Is niet heel erg op de man gespeeld. Was het over het algemeen inhoudelijke kritiek. Dus dat, uh, dat moet wel kunnen. Het was even schrikken, dat merkte hij wel aan Van Marwijk en aan Van Bommel. Die meteen wel even alert uh, waren, had ik het idee daarna. Uh, en dat heeft ook wel te maken met dat er inderdaad lang weinig kritiek geweest is. Maar het maakt het ook dat van wie het kwam. Want bijvoorbeeld met name Van Basten en Gullit hebben zich niet onbetuigd laten, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Die zaten bij SBS, hè, bij die ja. wedstrijden als commentatoren. En die, nou ja, wat we ook van ze gewend zijn, die zeggen recht, toe, recht aan wat ze ervan vinden. En dat was uh, niet altijd uh, positief. Nee, nou ja, je had het idee dat hij daar wel iets meer moeite mee had voor Marwijk. Omdat natuurlijk Van Basten bondscoach uh, uh, geweest is. Uh, dat moet je eigenlijk wel helemaal uit elkaar zien. Ik bedoel, elke coach is wel een keer in zijn leven analist. Ook voor Marwijk is bij ons, bij de NOS, wel eens analist geweest in Portugal. Stel dat hij stopt, sluit ik ook niet uit in de toekomst. Dat we hem weer eens vragen om dat te gaan doen. En als je dat doet, dan moet je ook zeggen wat je vindt. Ja, dan moet je niet, kunnen, niet denken van oké, okay, uh, nee. er zit een nieuwe bondscoach. De man zit op uh, mijn stoel, is mijn opvolger. Die moet ik met, een, uh, met extra eer behandelen. Dan moet je ook je mening geven. Dat hebben zij gedaan. Het enige wat je zou kunnen... Ik vind het wel prettig als je uh, mensen hebt. Bijvoorbeeld zoals bij Studio Voetbal, bij NOS. Uh, met verschillende meningen. Dat is vaak wel beter. Want er is ook niet één waarheid. Uh, ook de waarheid van Van Basten klopt mm. niet altijd. Die van Van Marwijk niet altijd. En die van Gullet niet altijd. Uh, van Basten zat naast Gullet. En die waren het over het algemeen altijd wel heel erg eenzaam. Ja. Het zou misschien wat handiger zijn en wat beter zijn om wat verschillende meningen aan tafel ja. te hebben. Even, even nog de reactie dan van Van Marwijk, die was voor zijn doen, uh, op een gegeven moment riep hij ze kunnen de coleren krijgen en uh, de moeder mo mo worden de, er al De toon is ver... gezet, ja. ja. En, en uh, Van Bommel inderdaad, die ook natuurlijk zelf nog een akkefietje met, uh, met uh, Van Basten heeft uit het verleden. Um, ja. hoe, hoe is dan de reactie van de jongens? Is dat dan toch een soort tactiek om, om de pers, de commentatoren in dit geval, maar als een soort gezamenlijke vijand te zien? Nou ja, in het verleden werd, werd dat wel gezegd hè, dat dat echt een bewuste actie is. Dat geloof ik helemaal niet. Van Bommel is iemand die, uh, die zit zo niet in elkaar is wel heel emotioneel en snel geraakt. Dat merkten we afgelopen weken wel vaker... ook in de, in de robben in München... waar hij een afloop ontzettend keer ging... over het uh, publiek wat, uh, wat uh, Robben daar uitvloot. Dat had hij nu ook wel heel erg. Uh, ja, hij kan ook gewoon niet zo goed tegen kritiek... Uh, en, en daar moet je dan maar even overheen groeien. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. Ik had echt ook het idee dat ze begonnen aan deze aanloop... met een redelijke nonchalance nog even. Van Marwick legt uit, hè, niet alle spelers waren er, dat klopte. Maar je had wel het idee, en daar ging de kritiek ook over... dat men niet goed wist uh, waar ze aan toe waren. Uh, ook niet wat Van Marwijk zijn plan was met het Nelson Wat wilde je nou met Huntelaar? Nou, Eerste wedstrijd meteen, uh, Huntelaar in de spits, van Persie aan de zijkant. werd gezegd, hè, compromis. Toch allebei de spelers opgesteld, mm -hmm. geen keuze gemaakt. Als je nu achteraf kijkt, gek genoeg... lijkt het toch wel alsof het wel wat invloed heeft gehad. Misschien zal hij, uh, hij het ontkennen. Maar ineens waren er heel duidelijke keuzes. Prima, iedereen weet nu ongeveer waar hij aan toe is. Er is ook een gesprek geweest met Huntelaar... waarin hij nu horen heeft gekregen... dat hij gewoon de tweede spits is ja. achter van Persie. Dus de, de roep om duidelijkheid die kwam van, van veel journalisten... maar misschien ook wel gewoon van veel voetballiefhebbers. Die is eigenlijk heel snel gekomen. En ik denk dat dat wel vrij cruciaal is geweest dat hij dat gedaan heeft. Ja. En dat duurde misschien... Iets langer dan nodig was. Maar ook. Nou, laten we even op die discussie inzoomen. Hè? Want uh, dat is dat is een van de discussiepunten. Dat die spitspositie. Uh, nou, we hebben van Persie bij het WK meegemaakt. was niet zijn beste WK, denk ik. Uh, we hadden er wel iets meer van verwacht toen. Ja, Ja, nou goed, hij kiest nu voor van Persie. Uh, ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, Klaas-Jan Huntelaar, topscorer in Duitsland. Uh, echt een, een spitspeler. Uh, waarom zetten we die dan niet neer? Ja, maar, maar dat is natuurlijk ook wel een heel oneigenlijke discussie. Natuurlijk zijn dat goede argumenten. En kun je zeggen dat hij in, in de spits zou kunnen spelen. Huntelaar. Dat kan hij ook. Daar gaat het ook helemaal niet om. Alleen hij heeft nu een keuze gemaakt. En daar is die bondscoach coach helemaal voor aangesteld om die belangrijke keuzes en soms moeilijke keuzes te doen. Ja. Maar uh, hij is nu helder daarin. Hij kiest voor Van Persie, dat vindt hij een betere voetballer dan, uh, dan Huntelaar. Iedereen is het er wel over eens dat Van Persie ook op bepaalde punten natuurlijk een betere voetballer is. Hij kan wel dingen ondernemen waar uh, Huntelaar niet eens over nadenkt. Huntelaar is een specialist. Is een geweldige spits, goed met zijn kop. Goede afronder. Maar dan heeft hij ook wel spelers om zich heen nodig die hem daarin helpen. Die ballen die van de zijkant. Voorgeven, ja. die, die ballen van de zijkant geven. Nou, zoals we nu spelen met Nelson Aftal. Eh, zeker als Robbe aan de rechterkant speelt, zoals het eerste gedeelte van de laatste wedstrijd tegen de Noord-Ieren. Afvallei aan de linkerkant, dan hoef je daar niet zo heel veel op te rekenen. Want die dat trekken is, vooral naar binnen toe. Die trekken naar ja, binnen toe. Ja. Zijn spelers met hun eigen actie, die zelf vaak ook uh, voor hun eigen kansen gaan. Het, dat is geen narsing, zoals bij Herenveen. Uh, eh, die het hele jaar alleen maar beet was om Bas Dost te bedienen. Ja. Die speelt niet in het Nederlands halftal, althans zit er wel bij... maar is geen basisspeler. Dus het, het verhaal klopt. En hij kiest voor Van Persie, daar is niks mis mee... is de beste speler van de Premier League afgelopen jaar geweest... is echt een van de beste spelers in de wereld. Nou, daar hangt hij dat ja. halftal voor een deel aan op. Alleen, hij moet wel zo sterk zijn straks om niet veel geduld te hebben. Ook niet met Van Persie. Dat kan namelijk niet op zijn ja. Europees kampioenschap. Op het WK was dat al discutabel. Stel dat het niet loopt, stel dat het niet gaat. Van Persie toch niet zo goed ja. speelt als we allemaal hopen. Dan moet je ook wel ja. genadeloos kunnen ingrijpen. Nog even in herinnering, bij, in 1988 toen we Europees kampioen werden... begonnen we met John Bosman in de spits. En, ja. en pas in de tweede wedstrijd kwam Van Basten erin. Hè? Ja, dat had een, een, een, een voorgeschiedenis natuurlijk. Hè. Van Basten stond ook op het punt om toen helemaal niet... naar het Europees kampioenschap te gaan. Is nog door Rines Michels, uh, sorry, door Cruijff overhaald te doen. Uh, ik denk als je in die tijd een enquête had gehouden... onder het Nederlands volk, dat kun je, je nu niet meer voorstellen... dan zou een meerderheid, dat gebeurt nu ook hè, met uh, Huntelaar en met Van Persie, zou een meerderheid misschien wel gevonden hebben zelfs... dat Van Basten niet, niet moest beginnen ja. in het Nederlands elftal. Als je terugkijkt naar de jaren voor 88... was Van Basten niet altijd zo heel goed in het Nederlands elftal. Scoorde die niet zo vaak in het Nederlands elftal. En Bosman deed het in de aanloop van dat toernooi wel... Daar speelde die blessure ook nog wel een rol. Van Basten zijn namen faam kwamen natuurlijk vooral in oranje vanaf 88. En bijvoorbeeld het EK 92 waar hij niet scoorde, maar wel heel goed speelde. Dus dat is ook dan weer niet zo raar. Het lijkt nu wel heel gek, maar als je het in de tijd van toen zet, dan dan klopt het dat wel. Ja, ja. En wat een bondscoach zegt en volgens mij ook allerlei spelers zeggen dat natuurlijk je wint zo'n toernooi uiteindelijk niet met elf spelers, want je hebt natuurlijk die hele groep nodig. Maar dat is nog wel een punt voor zo'n Huntelaar natuurlijk dat hij daar zich nu inschikt ook en niet nou ja niet chagrijnig en, en gaat lopen rotzooi trappen daar natuurlijk. Nou dat laatste doet hij zeker niet, want het is een ontzettend aardige, intelligente maar jongen. Is dat ook de reden dat je hem makkelijker op de bank kan zetten dan van Persie bijvoorbeeld? Nou, die... ja, dat, dat dat mag niet meespelen, Dat zou kunnen meespelen. In dit geval is het zeer plausibel dat je van Persie opstelt omdat hij gewoon op bepaalde punten beter is. Maar dat het kan soms een overweging zijn van een trainer om iets te doen. Um, kijk, Huntelaar viel natuurlijk niet geweldig in tegen, tegen Noord-Ierland. Dus hij had dan wel even last van, van die kater ja, lijkt Ja, wat, toen was ook aan de zijkant ook al van alles veranderd. Ook. Dus ik vond het helemaal niet maar een eerlijke maar hij, kans hij voor. Kan hem. Straks, hij kan straks natuurlijk ook uitgroeien op dit toernooi tot een, tot een hele cruciale speler. Het zal maar zo zijn dat er iets met Van Persie gebeurt. Dan is Huntelaar gewoon de spits mm. van oranje. Uh, er kan een schorsing komen. Een blessure komen. En ook het, het, het, de manier van spelen zou best nog kunnen veranderen op het kampioenschap. Ook dat zie je wel vaker. Mm. Is een 88 trouwens ook gebeurd met John van het Schip die uit het elftal wegviel van tevoren een basisspeler was. Dus dat soort dingen gebeuren ja, ook wel. Ja. Nog, nog even een ander discussiepunt. Of eigenlijk nog twee kleine dingetjes. Moeten we iets korter over zijn. Even dat middenveld hè, van Marwer kiest voor een verdedigend blok... met De Jong en uh, Van Bommel. Uh, nou ja, daar zijn bijvoorbeeld Van Basten en Gullit... Uh, zijn het daar niet mee eens. Die nee. vinden dat dat een veel aanvallender middenveld moet zijn. Jan Mulder ook niet. Um... Ik begrijp hem heel goed. Ik denk dat het heel verstandig is. Wij moeten niet denken dat we straks op het Europees kampioenschap als Nederland er met bovenuit steken. Dat is natuurlijk niet het geval. In al die drie wedstrijden in de pool niet. Wij moeten gewoon zorgen dat we die wedstrijden winnen. Nou, Van Bommel speelt zelfs al iets aanvallender nu in het Helsen met die jong achter zich. Hè. Dus zo controlerend speelt van Bommel maar helemaal. Maar het resultaat niet. staat voorop zich en niet alleen het mooie voetbal. Ja, maar, ja, maar natuurlijk, we praten ja. over een Europees kampioenschap. Ja. En ze doen het allebei goed. De jong speelt prima, speelt bij Manchester City. Hè. Gewoon de kampioen ja. van Engeland. Heeft niet alles gespeeld, maar toch. En van Bommel was een van de belangrijkste spelers bij Milan. Ik vind dat daar de discussie wel eens doorslaat. Wij moeten daar maar spelen met allerlei artiesten op die plaatsen die geweldig technisch leuk kunnen voetballen en dan verliezen we mooi met 3-2. Dan nog even de links positie. Door het wegvallen van die PSV-speler Pieters, ja, is die vakant. Daar staat nu Jetro Willems, jongen van 18, De jongste speler 18. jaar. Net 18. Jongste spelers van allemaal, hè, die daar zijn. De kennis zeggen van, ja, tegen Noord-Ierland, bier elftal, prima dat hij daar stond, maar straks moet hij tegen Portugal en tegen Duitsland ook een mannetje staan, is hij niet te jong? Nou ja, niet te jong, want onervaren dat... Ja, dat, dat, dat, dat zou wel kunnen. Er zit een kleine gok in. Alleen waarom speelt hij daar? Omdat de alternatieven natuurlijk niet voorhanden waren. Dus het, het verhaal is ook wel weer verklaarbaar. Je Talon speelde een jaar geleden nog gewoon bij Sparta in de, in de eerste divisie en staat nu op een Europees kampioenschap. Dat is een sprookje. Hij laat wel natuurlijk zien dat het is een geweldig talent het is. Een, hij kan een hele grote speler worden op die, op die positie. Hij is snel, hij is sterk, hij is technisch goed. En de andere spelers zijn ook wel bereid om hem te helpen... heb ik het idee in, de, in dit toernooi. Dat zie je ook wel. Volgens mij willen ze graag dat hij speelt. Dat kan ook wel belangrijk zijn. Alleen, hij begint tegen Rommedaal. Nou, dat, is, dat is bij de Denen nog steeds een van de beste spelers. Snel ook. Snel, maar ja. dat is Willems ja. ook. Hij kan te maken hebben met uh, Nani of Cristiano Ronaldo tegen de Portugezen. Met jongens als uh, Müller bij Duitsland. Ja, dat is wel een heel hoog niveau... Maar ik denk toch dat hij de voorkeur krijgt ja, boven Schaars, eh, Bouma... wat eventueel alternatieven zouden zijn. Ik denk dat dat een goede keuze ja. is. Nog één ding wat, wat Gullit ook nog even aanstipte... en die, uh, die ja, stak de hand in eigen boezem... want daar hebben wij in, in 1990 ook mee te maken gehad. Een soort van zelfoverschatting. Dus we hebben die finale gehaald daar in, in Zuid-Afrika? Nou, fantastisch. Daarna nog prachtige wedstrijden laten zien. En toen ging het even wat minder... En nu die voorbereiding, ja. de laatste wedstrijd was wel weer aardig, maar dat was ook een tegenstander van niks. Statistisch gezien heeft een ploeg die een finale verliest op een groot toernooi op een WK of een EK, ik geloof vooral een EK daarna, het toernooi daarna nooit goed gepresteerd. Dus er blijkt uit de statistieken dat er soms wel sprake van is. Nou, laten we de statistieken dan uh, gauw... Mensen haal die oranje vlag uh, van tafel vegen, maar dat, dat klopt wel, maar ik, ik, ik... Merk jij het aan die spelers als ik ze zie? Als ik ze zie spelen, als je hoort hoe ze trainen, daar ben ik niet altijd bij, dan geloof er helemaal niks van. Volgens mij willen ze heel erg graag uh, dit toernooi winnen. En het heeft alleen maar te maken met die enorme kater van, van het WK. Ik bedoel, deze generatie heeft die grote prijs nog niet gepakt. En er zitten jongens in die dat wel heel graag willen. En voor sommigen wordt het misschien al bijna de laatste kans om dat te gaan doen. Hè? Types als Kuit uh, is een van de oudere spelers natuurlijk van Bommel. Die, die moeten nu die prijs gaan winnen. En ik merk helemaal niet dat ze over het paard getild zijn, of dat ze er makkelijk over denken. Ik geloof, ik geloof er niks van. Nou ja, jij zei net zelfs bij de keuze, Nederland wordt Europees kampioen. Ja, zei jij, genoteerd. Mm. Ja, ik mocht alleen ja of nee zeggen. Um, er zit ook weinig tussen. Er zit, er zit heel weinig tussen. Er is dan later wat ruimte voor. Nou ja, dit, dit, is een, dit is een heel simpel toernooi. Er is één ploeg die, de, die nog steeds top en topfavoriet is. Spanje. Ja, ik heb gisteren nog even tegen China gezien. Dat werd ook maar 1-0 vlak voor tijd. Dus ach. Maar dat is een fantastisch elftal. Op alle fronten. Qua leeftijd nog steeds. Xavi is de oudste volgens mij met 31. En verder is het, zit het helemaal in de goede leeftijdsgroep. Uh, in de breedte is het een fantastisch elftal. Ze besterren. Uh, dus Spanje natuurlijk staat, staat ver op één. Maar daarna krijg je een, een groep met vier, ja, vijf landen die het zouden kunnen winnen. En natuurlijk zit Oranje daarbij. Hmm. Zoals Duitsland en misschien Frankrijk of Rusland. Een outsider. Maar speelde speelde wel knap tegen Italië afgelopen vrijdag. En, en daar, zijn, daar zijn wij er één van. Maar oké, okay, Spanje is, is natuurlijk absoluut de klop elftal. ja, precies. Het moet ook gewoon allemaal... uiteindelijk ook tijdens zo'n toernooi een beetje gaan lopen vaak. Een beetje geluk hier en daar, dan, dan kan je maar zo uh, in, weer in de finale staan. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden, Arno. Dus uh, jij blijft erbij zitten en, en uh, we komen zo meteen graag terug... om die reacties van die luisteraars door te nemen. Er is te veel kritiek op het Nederlands elftal, dat is de stelling. Daar is nu door bijna duizend mensen op gestemd. 46% is het eens met de stelling, 54% is het oneens. Tom goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Kees. Kees. Ik, er is helemaal niet te veel kritiek uh, op dit, uh, dit elftal. Door uh, die kritiek kan je pas hebben als we de eerste twee, uh, drie wedstrijden gespeeld hebben. Maar op dit moment is er niet te veel kritiek. Dat er een discussie is wie er in de spits moet staan. En dat ik er ook een ander idee op heb. Dat ik denk dat we met Klaas-Jan wel wereldkampioen geworden waren. En met die. Uh, een, uh, een Persie die uh, totaal mislukt is op het WK. Dat is een hele andere discussie. Maar mm. dat is altijd. In 1974 hebben we een ja. rot voorbereiding gehad. Stonden we in die finale. In 1978 stonden we in die finale. Om even de statistieken van meneer Vermeulen. Onze zogenaamde Alleskenner, <lacht> tegen te spreken. Uh, in 1988 hadden we een rot toernooi. Uh, werden we kampioen? Ik bedoel, het is altijd een uh, naadje voor van tevoren. En uh, op een wedstrijd. Het, het hoort ook een beetje bij ons. En, en dan komt het uiteindelijk al wel goed als er bedoel, een beetje al, een beetje grommel is. Als een Nederlander niet shirt, is hij dood. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Staffertendel, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Jurgen. Hallo. Met, uh, met Harry spreekt hij. Nou, gedeeltelijk ben ik het ermee eens. Het uh, Nederlandse volk is allemaal in uh, in stemming Alles is oranje. Iedereen uh, hoopt op het beste. Alleen uh, het zijn weer. Uh, de bekende namen, onder andere Gullit van Basten, die commentaar hebben, die kunnen zelf, die hebben zelf als bondscoach, als trainer, nog geen spijker recht geslaan. En, en, en zij, zij ze weten alles, maar, maar breien er zelf niks van terecht. Nou ja, van Basten heeft en het en toch als bondscoach wel goed gedaan in Duitsland toen? Ja. Nee, vind ik niet. Vind ik niet. Oh, prachtig, en, prachtige maar, maar, maar prachtige voorroles, Altijd commentaar en, en, en nooit zelf, uh, zelf een stokje. Ik hoorde Jan Mulder van de week op televisie zeggen... ...van Persie is eigenlijk geen eens echte, een echte spits. Die is gebombardeerd door spits door Bert van Marwijk. Hmm. Ik vind Klaas-Jan Huntelaar wezen uh, ja. uh, veel meer een echte spits. Ja. En dat hebben we, hebben we ook gezien op het wereldkampioenschap. Dat, dat uh, wat die vorige meneer al zei, van Persie het best wel, en dat weet uh, Arno van Meulen ook wel, nou. het eigenlijk best wel liet afweten. Oké, okay, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ik spreek met Van Rest uit Den helder. Ik ben totaal oneens met de stelling. Er moet veel meer kritiek komen op dit elftal, desnoods af en toe een beetje onder de gorbel. Oh. Zodat die jongens uh, uh, op een gegeven moment en de trainers wit heet worden. Wat denken die uh, stomme voetbalkenners wel? Eh? En ja. dat ja. Ze... U... Extra gaan spelen, waardoor ze een zekere overwinning behalen. U wil ze extra motiveren door vooral heel kritisch te zijn? Ja, heel erg kritisch. Ja, ja, ja, ja, ja. Tot, tot aan, aan, aan het oneindige toe. Ja, dank u wel. Stampp.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik ben het eens met de stelling. Er mag best wat kritiek zijn, maar je moet het niet overdrijven. Het toernooi gaat dadelijk beginnen. En dan kunnen we kritiek gaan geven, van alle kanten op. Kijk, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat moeten we vooral voor ogen houden. En inderdaad, Gullit en Van Basten, die daar op een hele grappige, jongere manier gaan zitten vertellen hoe het allemaal zit en al moet. Ze hebben als trainer inderdaad helemaal niks gepresteerd. Ja, oké. Nou, dank u wel. Stam.nl, als voetballer wel natuurlijk. Goedemiddag. Goedemiddag, oneens met de stelling. Maar uh, wat is dat trouwens een slechte inbellen, zegt die, die meneer Van Res? Ik hoop wel dat deze kritiek hem een beetje aanspoort. Maar, maar zo? Oh, oh, ja, dus, ja, dus, ja, u probeert be be be be onze bellers ook te motiveren op deze ja, manier. Ja, precies. Ja. Eén grote carousel, meneer. Ja. Goed, ja, Nederland is het land met de meeste columnisten. En uh, het Koninklijk Huis en ook het Nederlands Elftal... die van politieke topics, boren tot de favoriete onderwerpen. Dus iedereen heeft een mening over van alles en ventileert die ook. En zoveel kritiek is er toch niet? Zelfs Johan Cruijff betoont respect aan Van Marwijk. Ja. En er is iets mis... <laughs> ja. het, het valt reuze mee. Ik denk dat de kritiek pas echt komt als ze gaan verliezen... en als ze gaan winnen, dan is natuurlijk alles weer boven Jan. Ja, oké. Okay. Goed. Uh, hartelijk dank. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag Jurgen met Ferdinand Hossenbucks. Ferdinand, ook voetballiefhebber, hè Ferdinand? Ja, al mijn hele leven. Ik zit er al bijna 40 jaar in. Maar goed, het eh, is een ander verhaal. Eh, ik ben het eens met de stelling, eh, Jurgen. Kijk, de kritiek van het publiek af en toe. Ja, de media, de critici. Weet je wat het is, Jurgen? Twee dingen zijn heel belangrijk. Belangrijk is, ten eerste, dat het collectief goed is. Ten tweede, dat er geen wrijvingen zijn binnen de selectie. En op zo'n evenement kan alles in één keer omslaan. Het resultaat, daar gaat het om. Het gaat om de knikkers. Pak je alles, dan ben je er. Bert heeft een heel luxe probleem laten. Dat duidelijk zijn. Die oefensessie zegt me ook niet zo. Eenmaal verlies, tweemaal winst. Hmm. In feite, helemaal niets aan de hand. Zaterdag beginnen we. En dan, dan zal deze ploeg dit team voluit moeten gaan. En dan zal uitwijzen of Bert de juiste selectie heeft gemaakt. Ja. Dankjewel, Stampen en NO, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jullie zijn allemaal gek geworden met die oranje koers. O, hoezo? Ik hoop dat ze gelijk verliezen. En pruts, pruts gebeuren. Nou, nou, nou. Ja, ik ben geen voetballiefhebber zo te horen. Maar ja, gelukkig is het net vijf. Is het uh, mooie mannenmaand. Dus uh, nou, misschien daar dan even heen. Stok.nl, ja, goeiemiddag. Goedemiddag met, uh, met Ralf, alles maar. Want ja, ik, <laughs> ik ben even met die vorige. Ik wil, ik wil het wat zachter brengen. Maar ik, ik ben het wel gedeeltelijk met hem eens. Ik... Ja, ja. Ik ben van oorsprong ook een geweldige voetballiezer, maar niet in het huidige voetbal en ook niet in de huidige verslaggeving. Wat, wat, wat, ik vind het allemaal zo overdreven. Het lijkt wel of, of er helemaal niks belangrijks meer aan de hand is. Ik, echt hoor, ik, ik, soms dan, als je die, die, die commentator, commentators ook voor het schreeuwen vaak... dan denk ik, dat je bent in Nederland, je bent toch geen, geen Braziliaan of een hmm. Italiaan of wat ook. Maar vindt u eigenlijk... überhaupt dat we het niet over Nederland zelf te moeten hebben? Nu ook bijvoorbeeld in dit programma Stam.nl? Nou, want het is toch ook, dat is toch ook wel een beetje nieuws? Het, he? kan, het, kan, het kan wat normaler, vind ik wat rustiger. Het ook wat... Kijk, in die intro zeg ik wel eens... als je apen krijgt, dan met peanuts betalen. Maar ja, die apen, die worden absoluut niet met peanuts nee. betaald. nee. Bepaald nee, niet. Laten we, laten we ook niet ja, het verliezen dat deze mensen van kapitalen verdienen... die normaal mensen met heel hard werk in de verste vetten niet kan halen. Dus ik, no. ik, ik vind het allemaal een beetje overdreven. Ik, ik, ik verwacht ook niet dat ze de finale zullen halen, hoor. Dat er even bij gezegd. No. Nee. Vind ik okay. lekker negatief, hè? Maar <laughs> zo af en toe, dan moet je ook iets zuurs kunnen zeggen. Nee, vindt. absoluut. En we geven ook ruim baan voor. En uh, iedereen mag zeggen wat hij wil. En morgen doen we gewoon weer een ander onderwerp. Geen sportonderwerp in ieder geval. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag van Binsbergen, Arnhem. Hallo. Ik ben het... Ik ben het niet eens met de stelling, er mag goed kritiek zijn. En dat heeft juist Van Marwijk, heeft daarvoor gezorgd zaterdagavond naar de wedstrijd. Toen zei hij, wij zijn, het was te traag. Nou dan heeft hij vier jaar zitten slapen, want het is al vier jaar traag. En dat traag, waar, waaruit blijkt dat, er zijn fantasienloze spelers. Vroeger had je Van handige een spelverdeler en die missen wij. Kijk eens naar... Toen Chelsea tegen Barcelona, Barcelona liep stuk op de 16 meter. Ja. Wij lopen ook stuk op de 16 meter. Ja, wacht even, oh, je we, we, maar we hebben, meneer Van Binsberg, we hebben Snijder. Dat is toch een creatieve speler. Uh, Robben, uh, we hebben Van Persie. Nou. Ja, dat zijn allemaal persoonlijke spelers. En pers met persoonlijke acties. En het samenspel, de mooie combinaties, die zie je niet. Het duurt te lang. Ze lopen te weinig vrij. Ja, ja. Robben, komt altijd naar binnen. Dat weten ze in Timboek toen nog. Ja, nou goed, u hebt er niet veel vertrouwen in, kortom. Nee, nee. Voor de, maar ik wil nog wel zeggen die spreken, voor Voor het geld wat ze verdienen, speel ik twee wedstrijden op een dag. Ja. Oké, okay. uh, wat, wat is uw positie? Waar kunnen we u inzetten? M en uh, achter Libido. O, oh, Libro, ja, ja. Maar dan een beetje doorschuiven naar dat middenveld. Ja. Hartelijk dank voor het bellen, meneer Van Binsbergen. Okay. En ook Graagia. al die andere mensen, of ze nou voor of tegen het voetballen zijn. We vinden het allemaal prima. Arno van Meulen heeft meegeluisterd. Uh, ja, er zijn ook mensen die houden helemaal niet van voetbal. Ja, dat, was... dat, dat we wel eens. zo'n e eergalerij der moppenkont. Als dus je dat zo op een rij eh, hoort, geweldig. Uh, het moet onder de gordel, hè. En uh, af en toe moet nou, je iets zuurs kunnen zeggen. Maar die man die zei wel van, uh, laten we lekker kritisch zijn. Dan, dan worden die jongens een beetje opgepept. Dan vinden ze elkaar misschien, weer. Dat bekende verhaal wat Michels ook wel eens gebruikt om de pers als vijand te zien en, nou, ik, en de te laten worden. Ik denk dat het nu echt wel een beetje meegespeeld heeft. Ik denk echt wel dat uh, de, de kritiek die ze blijkbaar wel uh, verraste... heeft meegespeeld in het feit dat, dat ze daarna... ja, het is niet te meten, maar dat ze allemaal wel wat scherper en attenter waren. Ze wilden wel even een lange neus trekken naar die media... naar die mannen die allemaal zo kritisch waren. Dus dat effect hebben we al even gehad. Nu moeten ze het maar op een andere manier gaan doen. Uh, iemand zei, als een Nederlander niet shirt is hij dood. Dat ja, vond ik ja, wel ja, mooi. Ja, ja. Ja. Ja, het blijft statistisch ook, over statistieken gesproken... dat een Nederlander het meest kritisch is hè, bij het downloaden van, van apps en zo. Dan kun je daar, kun je daar kruisjes aangeven hoe, hoe goed je dat vindt. Dat hebben ze wel eens uh, wereldwijd uh, onderzocht. En, en Nederland geeft de laagste cijfers. Dus wij zijn gewoon echt een volk ja. van... Mopperaars kun je, en... Uh... Kun je nog wel een ander ding uitleggen? Want uh, Van Marwijk kiest nu voor Van Persie in de spits. En uh, ook nu uit de bellers blijkt dat. Maar dat blijkt uit, uit wel meer. Ik zat vanmorgen nog op uh, bij het AD te kijken. Bij de reacties onder bepaalde artikelen. Dat uh, bij het volk Klaas-Jan Huntelaar erg populair is. Hoe kan dat? Hoe dat kan? Ja, uh, dat, is, dat is een mooie. Ik denk dat Huntelaar heel erg aansluit bij zoals wij denken... dat je, dat je voetbal moet beleven. Dat is die, die, die, die nuchtere jongen die inderdaad nooit zeurt... die geen uh, verdette neigingen heeft. Hij hard is wel werkt. een beetje hard Zit werkt. Wel, ja. uh, ideale Hollandse spits. Uh, ik denk dat dat meespelt. Maar je moet niet vergeten, die vraag is niet helemaal... Eerlijk natuurlijk, want dan denk ik dat de meeste mensen zouden vinden... dat Van Persie dan bijvoorbeeld op een andere plek zou moeten spelen. Dus niet Van Persie eruit, maar dan Van Persie aan de buitenkant. En Huntelaar, weten we, kan maar op één plek spelen in de spits. Dus als je die vraag zo stelt, uh, in de krant en zo meet... dan kom je er nooit helemaal uit. Dus niet helemaal ver, ja. denk ik. Veel mensen zeggen ook natuurlijk van, en dat is ook terecht, denk ik, van laat ze nou eerst maar eens beginnen en dan kunnen we wel eens kijken hoe de vlag erbij houdt. Want die oefenwedstrijd, dan zegt... kunnen we veel kritiek hebben, zei iemand. Hè? Eerst nou ja, maar eens beginnen, dan kunnen niet. we tenminste los. Ja, of niet, ja, uh, dan ja, kunnen we ook helemaal lyrisch zijn over wat er allemaal te zien is. Nou ja, dat, dat is uh, het gekke is natuurlijk het WK, het laatste toernooi, waren natuurlijk ook allemaal ver kritisch over hoe dat toernooi verliep. Want Nederland speelde helemaal niet zo fantastisch. Hè. Van wedstrijd naar wedstrijd gingen we kijken hoe ze dat ontwikkelden. Maar vier jaar geleden met Van Basten was het inderdaad geweldig in de poolfase. Speelden we briljant voetbal. Ja. Van Basten werd wel twee keer, EK en WK... in de eerste knockoutronde uitgeschakeld op een groot toernooi. Dus ja, uh, dat is nou helemaal geen voorbode... dat je een toernooi gaat winnen als je die eerste twee, drie wedstrijden heel goed speelt. Maar dit elftal heeft daar ook weer van geleerd. Is ook wel verder dan twee jaar geleden. De kern van dat team uh, is nog steeds de kern van dit elftal. Ja, op zichzelf uh, wijst er ook wel veel op... dat we een goed toernooi moeten kunnen spelen. Alleen, we hebben een verschrikkelijke, vervelende pool. tweede wedstrijd tegen Duitsland zal al echt drop of ronde zijn... En, uh, maar ja, dat hadden we daar in Duitsland ook toen... Uh, ja, het was nog een iets andere situatie. Toen waren we na twee wedstrijden al door. Dat lijkt me nu helemaal ongeveer wel onmogelijk. Nee, dan hadden we ook echt hele zware tegenstander Ja, Frankrijk ja, ja, ja. en uh, ja, maar Italië. Okay. Uh, dit Duitsland is, is echt een van de, van de grote ploegen op een, uh, op een EK. Ja. Uh, we gaan het allemaal zien, inderdaad, wat, wat veel bellers ook natuurlijk al geconstateerd hebben. Jij gaat er geloof ik donderdag heen, hè? Ik ga donderdag naar Polen. Ik ga naar Gdansk. Ik doe daar zondag uh, Spanje tegen Italië. Nou, Spanje, misschien wel de tegenstander van Nederland in de finale. Wie zal dat zeggen? Dat lijkt me een mooie finale. mooi finale. Dankjewel dat je hier was. Arno van Meulen van Studio Sport. Ik kijk nog even naar de laatste gegevens op onze site. En u kunt trouwens de hele middag blijven stemmen op die stelling. En uh, even kijken, wat zei ik nou? Ja, het blijft een beetje rond de duizend hangen. Er is te veel kritiek op het Nederlands elftal. 46% eens, 54% is het oneens. Thijs van den Brink. Hallo. Welkom terug Dank op je de radio, Dankjewel. Wij gaan zo meteen dit is de dag maken. Dat wilde je misschien nog zeggen. En uh, daar kunt u natuurlijk naar luisteren heel graag zelfs. En daar gaan we het ook over sport hebben. Want onder andere profielrenner Theo Bos is de gast. Die heeft de Ronde van Italië gereden. Ging in de tweede etappe geloof ik onderuit. En uh, heeft nog heel lang doorgefietst, Maar wat blijkt nou, hij heeft zijn rugwervel daar gebroken. Hij ja. heeft dus twee weken gefietst met een gebroken rugwervel. Hoe voelt dat? Dat willen we weten. Verder is Sibrand Buma uh, te gast. De uh, leider van het CDA over het verkiezingsprogramma van die partij. Dat uh, afgelopen vrijdag is gepresenteerd. En Axel Gruteke, die uh, woonde in uh, Spanje. 23 jaar geleden ging hij daar naartoe. En die komt nu echt terug omdat er echt geen werk meer is. Daar gaan we ook al familie uitnodigen. In het programma? Ja. Echt. Maar ja. zeer relevant. Oké. Okay. Dat zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. De Radio 1 Sportzomer Negen weken lang.